In Alkmaar heeft de man afgelopen avond uit woede 32 ramen ingegooid van het politiebureau. Hij was eerder op de avond nog vrijgelaten, maar was zo kwaad over de gang van zaken dat hij rond 9 uur terugkwam en met stenen de ruiten heeft ingegooid. Niet alle ramen van het gebouw zijn gesnuiveld. De man is opgepakt en zit opnieuw vast. Creditcardbedrijf Visa onderzoekt of een hacker gegevens van creditcardhouders heeft buitgemaakt. Op Twitter beweert een hacker dat hij 50 gigabyte aan gegevens van klanten van Visa en Mastercard in handen heeft. Daar zou ook informatie van elf Nederlanders bij zitten. De man zegt dat hij de veiligheidssystemen van beide creditcardbedrijven heeft kunnen kraken. De gevoeligste gegevens zijn gecensureerd op de lijst die hij heeft gepubliceerd. Visa en de politie zoeken uit of er echt sprake is van een hek. Wetenschappers zeggen in Servië toevallig een mammoetkerkhof te hebben gevonden. In een koolmijn liggen zeker zeven, misschien wel twintig skeletten van de olifantachtige. Toch nooit werden zoveel resten van mammoeten bij elkaar gevonden. Er waren al botten van twee mammoeten gevonden in de kolenmijn. Maar door zware regenval afgelopen week werden nog vijf skeletten boot gelegd. Een van de onderzoekers noemt de vondst een wereldsensatie. Het weer vannacht droog en 8 graden. In de ochtend eerst zonnig, maar smiddags meer bewolking... met in het Zuidoosten kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Het gaat over koffiedik en woestijnspinnen en hun intelligentie of inventiviteit. Maar het gaat ook over een alternatief om de aarde en onze toekomst dus veilig te stellen. Dus het gaat over heel wat. Ik praat met Gunther Pauli, lid van de Club van Rome, over blauwe economie. Hij heeft een boek geschreven dat zo heet, dat is nu vertaald in het Nederlands... De Blauwe Economie, de Blue Economy. reist de hele wereld over met zijn visie, een visionaire idee over hoe het anders ingericht kan, kan worden in de wereld. En daar praat ik het, uh, het hele tweede uur over door met hem, maar ook met u. U kunt bellen 0800-1121 als u vragen heeft, opmerkingen, kanttekeningen, twijfels. Uh, daar kan ik me van alles bij voorstellen. 0800-1121. Maar ik wil ook nog wel iets meer weten. Want we zijn maar net begonnen met dit gesprek. En het is een hele wereld die, wat mij betreft, als je het boek leest zeer inspirerend is. Er zitten magnifieke voorbeelden in... van hoe mensen de inventiviteit en de intelligentie van de natuur... hebben gebruikt om daar businessmodellen mee te creëren... op verschillende plekken in de wereld. Nou, Ik hoop dat we er nog een paar voorbeelden van kunnen geven, Gunther. Graag. Eén ding. moeten wij, Gaan wij onze, onze... Jij reist met een laptop als nomade. Ja. Maar ik heb ook gaan bij zonnecellen bij. Gaan we dat soort dingen in moeten leveren? Nee. Nee, we moeten geen comfort inleveren, Maar we gaan dat wel op een andere manier moeten, moeten voorzien van energie. Ja. Uh, ik, ik geloof dat wij... Uh, een, een van de domste dingen die we gedaan hebben... is uh, alles uh, uitrusten met een batterij. <lacht> nou, dat is... Is voor mij, in mijn optiek is dat... Niet, is dat on, ja, moet je zeggen, onherroepelijk? Je kan niet meer zonder batterijen leven. Dat kunnen nee, we niet meer verzinnen. Nee, maar dat is dus omdat jij leeft in de wereld van de toppie... en ik uh, herbron mij in de utopie. En ik zeg nou, in de utopie... ik ken geen enkel dier in de wereld dat een batterij gebruikt. Ik ken geen enkele plant die dat gebruikt. Ik ken geen palstoel die het gebruikt. Dus als de natuur het niet nodig heeft, waarom hebben wij het nodig? En dan gaan wij 40 miljard... 40 miljard batterijen... ieder jaar in de natuur gewoon... En onszelf vergiftigen en iedereen erbij. Waarom? Omdat wij dus mobiel elektronica willen kunnen gebruiken. En dan zeg ik nou, hebben jullie geen James Bond-filmen gezien? Zeggen mensen, ja James Bond, natuurlijk hebben wij James Bond gezien. Nou, wat, wat denk je dat er gebeurd is wanneer James Bond ergens zo'n geheim microfoontje installeert? Of zijn vijanden bij hem een microfoontje installeert? Nou, dat werkt toch niet met een batterij. Dat werkt zonder batterij. En dan zeggen mensen, ja, maar hoe werkt dat dan? Ja, waarom vraag je me dat nu? Nou, dat werkt gewoon met de kracht van onze stem. Want we hebben een stem, dat, dit is een golf. Die golf oefent een druk uit en die druk kan je omvormen in elektriciteit. En dus wij weten vandaag perfect dat een mobilofoon, een telefoon in onze zak geen batterij nodig heeft. Maar ze zijn allemaal uitgerust met batterijen. Waarom? Omdat we daar een bluetooth op hebben zitten... die enorm veel energie verslindt. Dat is een beetje de hammer van de elektronica. En, en, en ja, we zijn niet bereid te denken zonder staf. De dingen die wij gewoon zijn. Maar als we zeggen, nou, het is perfect mogelijk met onze lichaamswarmte. We hebben gewoon iets tegen het lichaam houden of in de hand houden. En dan moet er maar drie graden temperatuur verschil zijn, dan kunnen we daarmee voldoende elektriciteit maken... om, ja, om, om te telefoneren. En als je dan al een telefoontje krijgt, dan heb je meer energie nodig. Nou, je stem geeft die energie. En, en dat werkt perfect. Technologisch bewezen. het Fraunhofer-instituut... heeft nu al anderhalf jaar een Motorola-telefoon... dat zonder batterij werkt. Nou, hoeveel opladers heb je, Alex? Oh, man. Nou, dan moet ik even al die kamers... Uh afgaan Of al die kamers, maar al die apparaten. Dat ja, een je hebt dus zin. een, een ja. oplader voor je telefoon thuis, op het bureau, ja. Ja. in de auto. Degene ja. die je verloren bent, die, die, ja. die, die, ja. die heb je ook ergens. Ja. En dus, we hebben allemaal minstens vier opladers. Ja. Nou, stel hiervoor, je voor... we heb alleen geen... nog over de telefoon, hè? Ja, nu, ja. Hebben, we, hebben we geen batterij meer, hebben we geen oplader meer nodig. Dat ja. betekent al die opladers weg. Dat betekent heel die massa van koper en plastic die we vandaag uit de aarde halen en dan transformeren... om ons luxe te geven, te kunnen telefoneren wanneer we wensen. Dat is weg. Ja. Maar je kan nog altijd telefoneren. En dat is wat de natuur ook ons leert, de eenvoud. Wij hebben de eenvoud verloren. Wij hebben het zo complex, zo intens, zo energierijk gemaakt... Dat, wij, ja, dat we meer doen dan de aarde aan kan. Ja. Maar dat betekent toch, als je dat zegt, dan denk je: ja, er moet toch iets af. We moeten ons gedrag wel degelijk veranderen. En, wij, wij en toch, moeten, dat is toch zo dan? Ja, we moeten onder andere veel minder vlees eten en we moeten een beetje bewuster zijn. Maar we moeten ook aan de industrie vragen: de mogelijkheden die er zijn van techniek en wetenschap ook effectief toe te passen. Ja. Wij kunnen deze, ja, toch wel 500 miljoen nieuwe telefoons zonder probleem zonder batterij doen. Ja. Maar dat noemen we het niet. Dan heb ik het vermoeden dat, dat de eerste uh, luisteraar. die de telefoon heeft opgepakt. De telefoon, misschien een vaste telefoon heeft opgepakt. Uh, hier een vraag over heeft. Timo, goedenacht. Ja, hallo met Timo. Dag, Gunther. Ja, Dag. Het is inderdaad een vaste telefoon hoor. Ja, goed zo. Ja, nou, dat, maar dat, zo. dat, dat <macht> maakt misschien niet zoveel uit. Maar wat wil jij vragen of, of zeggen? Ja, ik had uh, een, een vraag voor Gunther. Uh, hij heeft in zijn uh, interview net. Heeft hij het gehad over uh, zeg maar allemaal aanbodgedreven uh, mechanismen bij de producenten. Ja, ik, ik praat een beetje langzaam, dat ik een echo hoor. Alsjeblieft. Ja, maar um, ik vraag me af, zit hij ook nog een structurele verantwoordelijkheid... voor de consument of, of voor consumentenverenigingen? Of laat hij die, die helemaal vrij om gewoon vrijelijk uh, zijn impulsen te volgen? Ja. <laughs> Wel, als de consument niet weet... Nee. Wat de mogelijkheden zijn, dan kan je ook niet verlangen dat de consument uh, bepaalde voorkeuren oplegt. Als, als, als, je, als je nog nooit Mozart hebt gehoord, dan weet denk je het niet. Ja, dat begrijp Dus wat is, als de consument weet dat het dus mogelijk is een mobielefoon te hebben zonder batterij. Dan, dan, dan, dan zeg je nou, dan zal hij dat wel vragen. Maar de consument kan dus niks doen eigenlijk. Ja, de consument is machteloos. Ze wat zeg je, Timo? Vind je dat de consument een inspanningsverplichting heeft om zich te informeren of niet? Ja, maar dat, dat verdomde internet dat geeft ons informatie maar geen intelligentie. Nee. Dus wij, wij kunnen heel wat vinden op internet, maar we kunnen geen intelligentie halen uit het internet. Ik, ik geef een ander voorbeeld dat ook in het boek beschreven is. Um, water. Wij wensen zuiver water te hebben. Nou, hoe krijg je vandaag zuiver water? Ofwel met een chlorchemie. Uh, ofwel met uh, filter, een filtersysteem of met osmose, uh, omgekeerde osmose. Nou, een omgekeerde osmose membraan, dat kost 7000 euro. En voor een stad zoals uh, Amsterdam heb je daar zo wel ja, een paar duizend nodig. Ja, maar je trekt het weer naar de producent toe. Ik ben maar een simpel mensje. Ik sta in de supermarkt. Ja. Ik heb een keuze tussen het bovenste rek, het onderste rek en het middelste rek. En een keuze tussen twee verschillende supermarkten... Ben ik nou verplicht om me te informeren over wat ik moet doen... of moet ik gewoon maar alleen maar naar de prijs kijken... en me door de reclame laten beïnvloeden? Wel, eh, alsjeblieft niet de reclame laten beïnvloeden... maar spijtig genoeg als alle producenten die op het schap staan... gewoon niet begrijpen wat eh, de mogelijkheden zijn... ja, dan heb je de keuzetjes rotzooi. Ja, dus, rotzooi. Rotzooi dus A of rotzooi B. Het antwoord is dat de consument weinig kan doen. Maar dan is de vraag natuurlijk onmiddellijk ik daarna... waar moet die verandering, die, die grote shift in gedrag en mentaliteit en denken, waar moet die beginnen eigenlijk? Bij de overheid? Niet in Rio de Janeiro. Of nee, en ook niet bij de overheid, want de politici die weten niet veel wat ze moeten doen. Wij moeten starten met ons te inspireren met wat de mogelijkheden echt zijn. Ja, wij, wij zeg je, maar wie, wie, wie moeten het ja, gaan doen? Jij en ik. Ik ben, ik ben met... consument. Ik ben... Nee, je bent meer dan een consument. Je, je bent een intellectueel wezen, dat kan denken... Je bent iemand die kan vragen stellen. Je bent iemand die een vraag met een vraag kan beantwoorden. Wij hebben allemaal in ons de kans om Socrates te zijn. Socrates stelde vragen. Die gaf geen antwoorden. Wij moeten, ons, wij moeten niet de antwoorden zoeken. Wij moeten de vragen zoeken. Hmm. Wij moeten de vragen zoeken die we niet stellen. Is het mogelijk om het zonder een batterij te doen? Ja of nee? Heb je wel eens geprobeerd een callcenter van een bedrijf te bellen om vragen te stellen? <laughs> nou, nou, weet je dat het heel effectief is? Als je daar vragen gaat stellen, nou, dan, dan wordt het heel erg goed. Nou, maar Timo, ik ga even afscheid van je nemen. Ik dank je wel voor deze ja, bijdrage. Jammer. En een goede nacht. Ja, maar ja, er, komen, er komen nog anderen. Um, want ik wil daar toch op doorgaan. Ja. Want waar... Want, want het, je, hebt het, je hebt het ook over een, een businessmodel... je hebt het over een nieuwe economie. Ligt de verantwoordelijkheid dan dus niet... Ja, afgezien van bij iedereen die vragen kan stellen... en blijven stellen, bij ondernemers? Is daar je eigenlijk je hoop op ja. gevestigd... om van die utopie een topie te maken? Wel, ik, ik hoop dat wij erin zullen slagen... om een nieuwe generatie van jonge ondernemers... Uh, te laten doorgroeien. Mensen die dus inderdaad zeggen... nou, die walvis die pompt duizend liter duizend liter bloed per hartslag zonder een batterij. Nou, wel, en, en, en die doet dat met zes uh, volt gelijkstroom. Nou, welke, welke, welke pomp hebben wij ter beschikking... die met zes volt gelijkstroom ons in staat stelt om duizend liter te pompen? Nou, die hebben we niet. Nou, wie is de intelligente? De pompingenieur of de walvis? Nou, de walvis is het intelligente. En laten we ons dan even herbronnen in de utopie van het maken van een pomp... dat werkt zoals de walvis werkt. Maar de walvis doet het voor tachtig jaar... Zonder, zonder, zonder ooit naar een ja, garage te moeten gaan. Ja. En nou, dat, dat is... Dat is want dan, dan, dan, dan, we spelen nu een beetje met dat begrip utopie. Ja. Ja, dat, van, waarmee je bijna impliceert van... Ja, het is een mooie droom... maar die zal nooit werkelijkheid worden. Want eh, dan krijg je toch met mensen te maken. En mensen... De deugen niet altijd. Er zijn er een paar die heel erg deugen. We hebben al Elie Wiesel genoemd als groot voorbeeld. Een inspirator ook voor jou. Maar goed, dat geldt niet, zeker niet voor iedereen. Dus die, die utopie die komt er niet. Dat is eigenlijk bijna wat je zegt als je zegt utopie. Maar dat wil ik dan wel eventjes gezegd hebben... of in ieder geval voordat we dat uh, laten liggen... dat jouw boek, De Blauwe Economie... honderd ideeën presenteert... die uh, volgens dit principe werken. Honderd ideeën waarvan een derde doorgevoerd is. Dus echt al in de praktijk realiteit uitgevoerd is realiteit geworden. Het is, is, geworden. Dus het is Eén topie derde. geworden. Ja. Een derde zit nu in de prototype fase. Dat betekent houtjes, touwtjes, uh, werkt het... maar het is niet geïndustrialiseerd. Het is nog niet uh, onmiddellijk hmm. op de markt te verkrijgen. En een derde is een goddamn good idea. <laughs> um, het is verdomd een goede idee. Ja. En het is wetenschappelijk onderschrijft. Ja, want dat, dat wil ik er dan meteen bij zeggen. Al die ideeën waar jij nu over praat... Um, alsof het je eigen ideeën zijn. Uh, alsof jij die bezig bent overal in de wereld uit te voeren. Daar zit een netwerk van wetenschappers Ja, achter. 3000. 3000 mensen. Dus overal over de wereld. Het grote luxe van mij is dat ik dus jaren... dankzij het eerste initiatief in Japan... Met een, toch een, een, een goede 3000 wetenschappers, continu in contact ben. Ja. En, en nu is dat, dat netwerk gegalvaniseerd. Want, want ja, Pauli heeft hier en daar toch een paar projecten mee kunnen op, op, op het spoor zetten. En, en dat geeft ook een, een, een hoop en voldoening aan heel wat van die wetenschappers. Uh, en dan heb ik de tweede. Uh, Grote stap gezet is wat die wetenschappers toch. Neem het voorbeeld van het water. En dus, uh, je hebt geen filter meer nodig om zuiver water te hebben. Je doet het zoals de rivieren het doet. Want de rivier die heeft altijd. Als je rotzooi in de rivier gooit, dan heb je 20 kilometer verder een zuivere rivier. Nou, hoe heeft die rivier het gedaan? Het is toch geen filter? Dus het is toch nergens een chlorchemiefabriek uh, nee. die, die de bacteriën doodt? Nou, de rivier doet het omdat de rivier. Uh, altijd beweegt in een vortex. Deze, deze zeer interessante centrifuge beweging van water, die toelaat en lucht in het water te pompen ja. en lucht eruit te halen. En dan zeggen we nou, kunnen we dat niet toepassen in de realiteit? Nou, vandaag bestaat een bedrijf in Zweden, in Duitsland, in Brazilië, in Japan, dat zulke vortextechnologieën doorvoert en die erin slagen om zuiver water te produceren zonder filter, hm. zonder chemie. Nou, wat betekent het voor de derde wereld? Voor de derde wereld betekent dat dat we uiteindelijk kunnen zien... dat het mogelijk is om veel zuiverder water veel goedkoper te kunnen hebben... omdat we leren te kijken naar wat iedereen ziet... iedere morgen als we naar het toilet gaan. Weet ja, je? Want daar is, daar is, misschien wil je dat dan... Ik had, dacht, misschien wil je ons meenemen naar de Orinoco... maar misschien is het dan in dit, op dit moment... Nog mooier om ons mee te nemen naar Benin. Ja, uh, maar, uh, voordat we naar Benin gaan... Ja, laten we nog even naar het toilet kijken. Ja, dat, ja, wat, daar, wat, wat gebeurt er als je, als je... dus dat even doortrekt? Het water laat lopen. Ja. Dan, dan is daar een vortex. Hm. Wij zien de vortex iedere dag. Een draaiende beweging. Een draaikolk voor onze neus. In het ja. toilet zien we iedere dag... en we hebben nooit erbij stilgestaan... en ons de vraag gesteld... wat doet dat juist hier? Wij zien gewoon dingen wegvloeien. Ja. Maar wij denken niet verder. Nou, dat is wat de mens nodig heeft. Wij moeten verder gaan, zoals men zegt in het Nederlands, dan de neus lang is. Nee. Wij gaan verder en wij stellen de vraag, wat is de mathematica? Wat is de wetenschap die erachter zit, die ons toelaat ja, zuiver te maken met een draaikolbeweging. Nou, die wetenschap die werd ontwikkeld in, in Oostenrijk door Victor Schauberger. Um, fantastische inzichten, vandaag commercieel te beschikbaar. En dat is wat we nodig hebben. Ja. En die wetenschap en die vragen stellen... Die, die moet uiteindelijk in dit geval bijna voortdurend... is dat de, de, de, de slimheid van de natuur. Zoals die natuur eigenlijk al werkt. Hè? Met een aantal ja. eenvoudige wetten van de natuurkunde... die overal uh, werkzaam zijn en geen uitzondering kennen. Da het geheim daarvan van, die van de, de, de, de werking van die wetten Lex, Lex. Wij leren de kinderen aan hoe de appel... Valt van de boom. Maar we leren ze nooit aan hoe de verdomde appel eerst in de boom is geraakt. Nee. Dus die moet eerst naar boven voordat die naar beneden kan. Nou, hoe komt het dat wij de wet van de zwaartekracht aanleren, maar dat wij nooit spreken, nooit de vraag stellen. hoe is die verdomde appel eerst naar boven geraakt? Heb je ook kracht voor nodig en energie? Ja, en er zijn zeven verschillende krachten die ons in staat stellen om de wet van de zwaartekracht ja, te negeren. Nou, dat is inspirerend. Dat is wat we naar de kinderen moeten brengen. Dat is de vraag die de echte consument zich stelt. Niet van: ja. Hebt u dit gedaan? Is het biologisch? Is het. Nou, dat is fantastisch dat dat biologisch is. Het is fantastisch dat het uh, fair trade is. Maar wat meer kunnen we vragen? Ja, want dat is, dat is allemaal groene economie, waar, het, waar jij niet in gelooft. Dat is wel duidelijk. Niet uh, meer in geloven. Nee. Blauwe economie is wel het antwoord. Uh, Benin, want daar zijn. Ze zijn ze, zijn een paar mensen al een paar jaar geleden... Uh, niet, niet op jouw initiatief volgens mij, nee, maar op eigen nee, initiatief... Nee. zijn begonnen om uh, uh, de menselijke afval te gebruiken. Menselijk afval en dierenafval. Karkassen van okay. de slachterij. Ja, ja. Vertel eens, wat, wat hebben ze daar bedacht? Ja, als het ecosysteem wat dan ook weer inspiratie biedt. Ah, iedereen die, die zowel het menselijke afval als karkassen ziet ziet vliegen. En voor ons is dat cultureel niet zo, niet zo aantrekkelijk. Wij, wij, wij, wij vinden maden vooral nogal een beetje vies. Een beetje onaan... Nou, dat is niet voor ons. Nee. En wat heeft dan... Uh, Godfrey Nzemuzo, een Nigeriaan... Die heeft de bekeken die zegt, nou, die, die, die verdonde maden zijn in staat om één kilogram maden... Kleine maatjes... Binnen de 7, 72 uur om te vormen in 370 kilogram maden. En zuiver proteïne. Zuiver eiwitten. En ja, dan heeft hij gezegd, nou, dat is toch geen afval meer? En de maden werd dan onderzocht wetenschappelijk... en werd dan duidelijk gemaakt dat maden... Ja, dat werd al door Napoleon gebruikt. Dat werd al door de, de Maya's gebruikt. Dat werd door de aboriginals in Australië gebruikt... Om, om, om wonden te reinigen. En, en ja, die is dan gewoon erop doorgegaan... en heeft een hele madenfabriekje opgezet. En dus alle slachtafval en alle menselijk afval... dat er is, gaat door het systeem. En de maden vormen het allemaal om. In, in, in, in eiwitten die zuiver zijn. En dankzij de wisselwerking van zuurste en bazen... worden ook alle bacteriën geëlimineerd... zoals de E. coli's en de salmonella's... die toch wel een gevaar zijn voor de mens. En ja... Ondertussen is dat een, een, een hmm. hele bedrijfsontwikkeling geworden. Want als je dan zoveel tonnen maden produceert, dan heb je visteelt, dan heb je kwartelteelt, dan heb je kwartel eieren. Dus het je... voedselprobleem wordt opgelost. Voedselprobleem, honger, honger, gezondheidsprobleem wordt opgelost. En, en vandaag is dat 8 hectare in Porto Novo, Benin, de hoofdstad van Benin. En dat concept is nu de overgenomen. Vandaag in Kaapstad. Waar men gestart is met de productie van 100 ton proteïne per dag. Alleen met slachtafval. Ja. En menselijk afval. Ja. En dan weet ze ook nog water te produceren. En is... Ja. En dus die, die hele logica van... Het lijkt voor ons cultureel nou, niet, niet, niet aantrekkelijk. Maar nou ja, het probleem nummer 1 van Afrika is dus inderdaad wondenverzorging. Nummer 1. Meer problemen dan aids iodine deficiency and, and malaria. Sueñar con planetas, sueña con ballenas, sueña con futuro, con ríos y selvas, explora los átomos y las galaxias, explora los mares y las montañas y pregunta, nunca dejes de preguntar. La curiosidad te guiará hasta el conocimiento. La sabiduría te ayudará a ser feliz. Y así ayudarás a construir un mundo mejor. Sueña con planetas, sueña con ballenas, sueña con futuro. Átomos y las galaxias, explora los mares y las montañas y pregunta nunca dejes de preguntar, la curiosidad te guiar hasta el conocimiento, la sabiduría te ayudará a ser feliz. Ayudaremos a construir Um, Andres Cabas, was dit nog een keer... ontmoet ooit in het vliegtuig... tussen Bogotá en New York. Als ik me dat goed herinner. In dit geval met een liedje... Un mundo mejor. Oftewel een betere wereld. Want, dat die, want die is mogelijk. Daar zingt hij over. Dat die betere wereld niet een utopie is... maar dat die echt mogelijk is. We hoeven niet te wanhopen. Het kan. Nee, nee. Dat nog, het is... moet ook. Dat is ons, ons moreel imperatief, zou je kunnen zeggen. We moeten daarvoor zorgen. Nou, omdat de mensen diep in zich een drang heeft om gelukkig te zijn. Als en als... het zoeken naar het geluk. Ja. Het zoeken naar dat geluk. En, en dat is wat Andres in dat liedje vertaalde. Hij, hij luisterde naar mijn uiteenzetting... en hij zegt, nou, die walvis die inspireert mij. Die rivier die inspireert mij. En, en, en ja, die zet dat dan in een, gewoon een liedje. We moeten ons laten inspireren door wat we ja. door, wat rondom ons hebben. Ja. Wat is geluk? Voor Günther Pauli? Geluk voor mij is, is, is de kracht om, om ja, te geloven... dat wij in staat zijn om alle basisbehoeften van iedereen te voldoen. En iedereen betekent iedereen maar, die leeft. En de basisbehoeften? Is, is water, is voeding, is uh, huisvesting, is gezondheid... is uh, energie, is te kunnen leren... is een morele en ethische omgeving te hebben... Hmm. Nou, dat laatste is nog het, nog, het, nog, het, nog het minst eenvoudig, denk ik. Ja? Als je nou over We hebben het al over, de, over de inspira een van jouw inspiratoren, Elie Wiesel. Want dat is nogal een... Dat is, we wij, leven niet in een ethische wereld. Nee, we leven in niet... een wereld van een dubbele moraal. Ja, nou, oh, dat is wel... Ja, precies. Nou, en wij, wij, wij waren het gewoon. Het is, het is, het is indrukwekkend dat wij, dat wij dus accepteren... dat uh, een dief die minder steelt nog altijd een dief is... Ja. Maar een bedrijf dat minder vervuilt... ja, dat krijgt een milieuprijs. Ja. Hoe verklaar je dat? Minder vervuilen is toch vervuilen? Ja. Minder stelen is toch stelen? Dieven is dieven, vervuilen is vervuilen. En, en dan hebben wij gewoon een mentaliteit waar we zeggen... nee, nee, nee, 80% minder vervuiling, dat is, dat is een milieuprijs. En, en, en, en een kind dat dat bekijkt... leert dat wij leven in een... Om een maatschappij met een dubbele moraal. Ja. Maar is die maatschappij zonder dubbele moraal, met een zuivere ethiek, is die mogelijk? Wel, de dubbele moraal is heel gemakkelijk te elimineren. Je kan toch niet uh, het ene promoveren en het andere negeren. Uh, je, je, dus dat is iets wat wij beslissen. Dat is gewoon een beslissing. Wij aanvaarden niet dat u minder vervuilt. U kan niet minder slecht doen. U moet meer goed doen. Dat is hm. toch een eenvoudige beslissing? Ja. Ja, maar er, worden, dat dat worden staat zelf... ook in bijbels en zulke dingen. <laughs> en dat staat ook in Korans. Ja. En dat staat toch overal in geschreven. Ja, slecht doen is niet goed. Ja. En minder slecht is nog altijd slecht. Ja. Dus waarom zijn we niet in staat om even gewoon die, die, die omschakeling te doen? Naar, we zoeken naar meer goed. Ja, maar dat is de vraag. Waarom zijn we daar niet toe in staat? Omdat wij ons, ons niet meer laten inspireren in de mogelijkheden die er zijn. We zijn blind geworden, we zijn conformist geworden. We, zijn, we leven in een geërconditioned omgeving... waar luchttemperatuur altijd dezelfde is. Waar onze voetjes altijd veilig in de slof zitten. En, en dus wij, wij, wij voelen de pijn niet meer om op... Om op. Ja, op, op, op hout te lopen of op stenen te lopen. Mm. We voelen het niet meer. Mm. Dus niet, het hoeft niet eens pijn te zijn, maar het kan gewoon een zintuigelijke sensatie zijn natuurlijk. Op hout en steen lopen, ja. daar, daar zou het al mee beginnen. Wat kinderen natuurlijk doen op blote voetjes. En, en, en daarom mijn kinderen nooit op blote voet, uh, altijd op blote voet ja. lopen. Dus wij hebben ons een maatschappij waar wij nu zo geairconditioned zijn... dat wij ons willen beschermen tegen iedere verandering. Mm. En daarom juist het belangrijke van die vraagstelling... Maar niet de vraagstelling in vragen stellen. De vragen stellen waarop we geen antwoorden hebben. Hoe komt de appel boven in de boom? En, en nou, dat is een vraagstelling waar die, die arme papa... die kijkt eventjes op zijn Google... En die Google, die heeft geen antwoord. Google weet niet hoe de appel naar boven gaat. Nou, dan vraagt hij dan, dan, dan, dan even, nou, hoe komt hij naar beneden? Nou, dan heeft hij drie miljoen websites... die hem vertellen hoe de appel naar beneden gaat. En niet één website die hem uitlegt hoe hij naar boven geraakt is. Nou, dat zijn de vragen die we onze kinderen moeten geven. Even voordat we terug gaan naar de luisteraars... even um, kijken of we dat fragment nog bij de hand hebben. Um, de VVD, ik weet niet of je met het politieke... Um, rijden en zeilen van Nederland bekend bent op dat moment? Heel weinig. Heel weinig, nou goed. We, hebben, we zitten voor de verkiezingen. Er komt dus een campagne aan nu. De regering van VVD, CDA en gedoogpartner PVV is uit elkaar gevallen. De VVD heeft aangekondigd dat ze 3 miljard willen bezuinigen op de ontwikkelingshulp. Ik heb even een fragmentje van de uh, fractie voor de Stef Blok van de VVD.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 Ik vroeg me even af hoe ethisch is het om... terwijl je weet dat er overal in de wereld gigantische problemen zijn... met voedingsgrondstof, fossiele ja. brandstof en alles, water. Hoe ethisch vind jij het dan? Of, is dat, of snap jij zo'n beslissing? Wel, uh, het is een mes dat snijdt langs twee kanten. Maar wat, wat me stoorde is dat... Uh, uh, de eindlijn was uh, van... ja, die doen mee aan de internationalisatie. Nou, dat is wat we juist niet moeten hebben. Wij zouden de landen moeten helpen om die eigenheid... het ontdekken van de lokale mogelijkheden. Dat is wat wij moeten doen. Maar kunnen, we, kunnen wij daarmee helpen door geld te geven? Want dat, is, dat, is, dat zal de VVD in dit geval ook niet zo erg vinden. De lokale mogelijkheden, dat zal ze ongetwijfeld aanspreken. Je moet in de landen zelf beginnen. Je moet mensen zelf laten werken aan hun ontwikkeling... Hebben ze geld nodig? Ik, ik landen... geloof niet in het geven van geld. Nee, nee ik geloof niet in subsidies. Omdat, omdat alles wat wij geven als geld omdat het uiteindelijk uh, niet rechtstreeks bijdraagt tot het herkennen van de lokale mogelijkheden. Hmm. Wij, wij als er vandaag geld gegeven wordt uh, als een of andere steun aan de wereld, dan gaan we zeker zijn dat dat met onze producten is, met onze hmm. techniekers is, met onze ingenieurs is, met onze producten. En, en, en dat hoeft niet. Wij moeten. Stel je voor dat Afrika. Afrika is een land dat heeft 30% van de biologische diversiteit van paddenstoelen. Maar de enige paddenstoel die je in Afrika teelt... is de champignon de Paris. Nou ja, uh, uh, give me a break. <laughs> I mean, wat heeft die verdomde champignon de Paris... die nog wit is. En dat is dan helemaal nog niet aanvaardbaar. Er is nog een witte paddenstoel die... Heel weinig voedingsrijkheid heeft vergeleken met uh, ja. de tropische paddenstoelen, die 92% van de cultuur van Afrika, van de cultuururen van Afrika, gedurende eeuwen gebruikt hebben, nou die is niet de beschikking. Ja. En dan vraag ik me, nou moeten we dan echt wel witte paddenstoelen te op de Paris promoveren? Met, met, nee, nee, dat hoeven we niet te doen. Dus laat ons Afrika even Afrika laten ontdekken. En als daar steun voor mogelijk is, fantastisch. Okay. Goed. Martin de Wit, goeienacht. Ja, nacht. Je hebt even moeten wachten, excuus. Ja. ja, nou dat is niet zo erg. Het is heel interessant om te luisteren. Gelukkig. Dus, ja, en hoopvol. Uh, als iedereen zo denkt als uh, de gasten in de studio, dan, uh, dan komen we er wel. Ja, precies. Um, nou, dan had ik ook een kleine uh, gedachte, inderdaad. Want ik ben, uh, ben kunstenaar en ik begreep dat de, de heer in de studio uh, heel erg, um, nou ja, via fantasie en ook wat dingen die soms niet heel erg reëel zijn, uh, uh, toch oplossingen zoekt. En ook als ja. natuur, als voorbeeld uh, gebruikt. Ja, absoluut, ga maar En nou was mijn vraag, um, wordt daarin het geheel ook in, in de kringen waarin. Uh, Daarin gedacht of daarover gedacht wordt. Ook over gedacht dat, uh, gezien de in de natuur, uh, als voorbeeld: uh, uh, dat alles uh, steeds kleiner wordt naarmate er uh, krap ontstaat. Zodat het zou kunnen zijn dat uiteindelijk de mens of uh, van zichzelf kleiner wordt, of dat de mens besluit uh, de mens kleiner te maken. Gek genoeg: maar vind maar maar je dat, dat de, vind de, vind de wereld dat de men... zo groter wordt. Vind je dat de mens kleiner zou moeten worden? Nee, maar dat zou dan, in de natuur zie je dat heel veel. En dat zou wel een oplossing zijn voor een, een wereld die natuurlijk steeds uh, kleiner wordt. Waar zie je dat? Waar de dat... mens halveert in lengte, ja. dan zou de wereld al twee keer zo groot zijn. Dat vind ik wel een zeer fantasierijke ja. gedachte natuurlijk. Maar overigens, waar, waar zie je in de natuur dat als het dus, dat, dat de dingen kleiner worden? Hè? Oh, dus... um... En de schildpaddenbak van, uh, van, uh, van mijn, van van ouders, de schildpadjes blijven klein als er um, als de, de ruimte beperkt is. Okay. Nou, ze okay. worden niet kleiner, dat is dan ook niet zo. Ze ze, ze groeien tot een bepaalde grootte. Ja, ja. En uh, dat is natuurlijk maar, maar verder brengen, kijk de wetenschap zou natuurlijk wel zo ver kunnen gaan. In de middeleeuw weet ik, waren de mensen ook een stuk kleiner. Ja, natuurlijk. En, en, en genetisch gezien is, is, is het misschien wel moreel om te zeggen: van nou we gaan gewoon de mens kleiner maken. Ja, dat vind ik waardoor wel... die appel in één keer heel, heel groot wordt, die je dan te nuttig hebt. Dat vind ik, wel weer in, het vind ik nou wel weer de geestige gedachte. Waar ik, die die deed zou ik dus nooit bedacht hebben. Jij, jij wel? Ik ook, de... niet, nee. ik ook niet hoor. Uh... Ik ook niet. Nee, maar ergens is het natuurlijk wel wat ik zeg wel een strekking voor waarheid. In die zin dat we het wel heel erg in de nano zoeken als mensheid. En, dus in de kleinigheid. Uh, uh, kunnen ook producten ontstaan, heb ik wel eens begrepen. Uh, bijvoorbeeld, waar je nu nog een heel fabriekcomplex nodig hebt... heb ik wel eens in een wetenschappelijke uh, bladen gelezen... dat het in, het in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn... om daar uh, ons voedsel uit de, uit de vierkante centimeter te zien groeien. Heeft de meneer daar wel eens van gehoord? Ja, natuurlijk. Uh, maar ik, ik geloof je, je, je visie over de kleine mensen... Uh, je kent uh, Fernando Botero... Nee nee, nee, nee. Fernando Botero is de, de, de beeldhouwer en schilder uit Colombia. En die heeft een hele wereld opgebouwd met kleine mensjes. Ja. En, en, en, en, en nu <laughs> begrijp ik ook uh, wat dat zou kunnen betekenen. Hij heeft dus die kleine dikke mensjes gecreëerd. Uh, ah, um, ja, dat gaat niet um, en het is echt. Uh, kijk even naar nou op internet. Hè? Dus uh, Fernando ja, ja. Botero. Um, zeer, Zeer, zeer, uh, zeer vindingrijk om, om dus een wereld met uh, uh, ja, kleine mensen en kleine kinderen te, uh, samen te stellen. Mm -hmm. Is het iets? Want uh, dit is dan een idee waarvan je denkt, ja, zo, die kant hoef, die hoef je niet op te gaan als mensheid. Weet je dat we. Nee, ik geloof, ik geloof dat de mens heeft de kracht, de mogelijkheid. De, de, de, de basis om om zichzelf te zijn. Hm. En tegelijkertijd ook de anderen toe te laten zichzelf te zijn. Uh, die andere honderd miljoen verschillende levende wezens... met wie wij deze aarde delen. En, en, en wij kunnen die kracht echt hebben... als we even niet te arrogant zijn. Hm. En even niet het bestaande model... als het, het model van de wereld en van de geschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat onze kinderen... over 20, 30 jaar gaan terugblikken en zeggen... Dad, you were stupid. Hmm. Wat, wat, wat vertonde dingen heb jij toch allemaal gedaan? Hmm. Begrepen jullie dan niet toen ja. dat het niet mogelijk was? Of wilden jullie er niet aan of zo? Uh, ja. en, en, en waarom was je zo, was je zo conformist? Hmm. Waarom heb je die, die rebellie, die vraagstelling verloren? Waar je toch alle filosofen altijd, alle wetenschappers... hebben altijd gehad over de vraagstelling. En jullie stelden geen vragen nee. meer. Jullie deden maar... Nou, luisteraars van Casaluna mogen die vragen nu stellen. Uh, Martin, dat was Goeiedacht. het. Dat was het, denk ik. Dank u. Ja, oké. Okay. Ja. Go goeienacht nog. Bedankt hoor. Ja, en slaap uit. uitzending verder. ja dankjewel. U uh, kunt dus bellen, hè. Uh, en misschien zijn er wel mensen in Nederland die bezig zijn op deze manieren... op um, hele slimme, vernuftige manieren met ecosystemen te werken. Um, nou ja, zonder afval te produceren of al het afval te gebruiken. En misschien ook wel eenvoudiger te denken. Nou ja, het vergt wel een... Mindshift, Maar waar zijn we eigenlijk bang voor? Johan, goedenacht. Hallo, goedenacht. Hallo. Ik euh, geloof niet dat verhuizen naam Madurodam een oplossing is. Nee. <laughs> ik ook niet. Akkoord, eigenlijk. akkoord. Um, ik zit een beetje te luisteren. Ja. Ik hoor trouwens een galm. Ja, hoor daar, daar kunnen wij... Daar kun kun da da da ja, daar kun nee, wij horen geen galm. Wij kunnen daar niks aan doen. Oké, okay, dan is goed. Um, ik vind het gesprek een beetje een uh, utopisch gehalte hebben. Oh ja. Ja. En ook zelfs een beetje aanmatigend ook wel. Okay. Over bescheidenheid gesproken. Wat is, even... Wat is aanmatigend? Wat vind je aanmatigend? Um, er wordt een beetje denigrerend gedaan over de mens, vind ik eigenlijk. Oh. Accepteer de mens zoals die is. En ook bijvoorbeeld planten en dieren, die, die produceren ook afval. Ja. Dus ik denk dat dat bij dit systeem hoort. En als Absoluut. Ik mag... Als ik even mag terugkomen aan, uh, ja. op het gesprek aan het begin van de tweede uur. Ja. Toen is er uitgespreid gesproken over batterijen. Ja. En dat de natuur, planten en dieren geen batterijen nodig hebben... en niet zo ingewikkeld doen. En dat wij, nou goed vervoerlijke mensen... dat werd er net niet gezegd, maar goed... Uh, wij mensen wel batterijen nodig hebben. Ja. Maar ik denk toch dat de natuur wel degelijk een batterij nodig heeft... en ook leeft van een batterij... en die batterij is niet oplaadbaar... En dat is de zon. Ja. En ook dat een mens een batterij bedenkt, vind ik niet raar. Is het goed en lekt er niet te veel energie weg via zijn batterij? Dat denk ik wel. Maar de batterij zelf is al vrij vernuftig. Ja, zij het niet vernuftig genoeg. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik vind dat Günter Paul een beetje bu zich buiten het systeem plaatst. En daar niet bescheiden is, en, voor opl en oplossingen aandraagt van buiten het systeem. Terwijl ik denk die toch van binnen het systeem uit moeten komen. Hmm. Ga uit met de mens zoals die is. Hmm. Zoals die bestaat. En misschien is dit even wel eindig. Uh, misschien zijn, is er wat... geen kringloop. Uh, misschien is het leven wel eindig. Moet wat... je accepteren dat de aarde ophoudt te bestaan? Of met Precies. mensen het leven? Ik juich het niet toe. En ik juich ook gewoon initiatieven toe. Maar de zon houdt ook op te bestaan. Ja, ja nog vijf miljard jaar, zegt ons. Uh, maar weet, weet je... Ik, ik, ik geloof dat we één probleempje hebben. Dat wij, wij hebben onszelf genoemd de homo sapiens sapiens. Ja? De wijze mens. De wijze mens. De mens die weet hoe dat hij moet weten. En spijtig genoeg lijkt het mij geregeld dat de mens eerder een homo no sapiens is. Wij, wij weten niet wat we moeten weten. En ik, ik, ik geloof dat juist deze batterijkwestie... Ja, in de natuur zijn er ook batterijen... Maar die worden nooit gemaakt met metaal... dat wij uit de diepe aarde hebben gehaald, zoals wij het doen. Uh, en, en nadien, na gebruik, verspreiden wij deze batterij in de natuur... zodat alles wat vergiftig kan worden. Nou, dat is een homo non sapiens. Dat is een man die niet weet wat hij doet. Uh, en, en dat hoeft de mens niet te doen. De dat... mens hoeft zich niet zo te gedragen... En? Johan, want, want dat is toch een sterk argument. Dat die bad, het gebruik van batterijen vergiftigt de natuur. Dat is toch dat, een, een reden om, om daar een oplossing te zoeken? En dat, dat, is dat, is aan, dat is toch niet aanmatigend? Nee, maar ik vind het is een beetje steleton, een muziek. Oh. Um, ik vind die, die batterij, los van die discussie over de kleine voorwerp, de batterij. wel vernuftig, maar wat ik al zei, niet vernuftig genoeg. Inderdaad, ja. de mens is, is, is niet de homo sapiens die hij is. Ik vind de mens wel zeer slim. Alleen, en ja. alleen niet zo slim als hij graag zou willen zijn. Ja, ja, ja. Uh -huh. En Het is meer een tovenaarsleerling. Nee. En, maar nu is je nu hier in de, in, in, in de studio te gast. En die zegt, je moet eigenlijk wel degelijk buiten dat hele systeem. Jij denkt, je kan binnen het systeem slimmere oplossingen bedenken. En Gunther Pauw zegt, nee, je moet er eigenlijk even buiten gaan staan. Gunther Pauw komt aangereisd met de TGV, met de trein. En gebruikt ook een mobiel. Ja, ja natuurlijk. Ja, schrijft, schrijft u die, die website hoe de appel omhoog valt? Ja hoor, die hebben we. Ik ben benieuwd. Ja, en, en, en dat, dat doe ik langs een, een fabeltje. Hè? Ik, ik, ik heb een fabeltje geschreven over een, over een muis en een uil... En, en die uil is natuurlijk heel geïnteresseerd om aan te leren hoe aan de muis, hoe dat toch wel die appel naar beneden gegaan is. En die, die muis wil het niet weten. Want die muis wil eten hebben, die wil, die wil gezond zijn, die wil weet ik wat. Ik, ik, ik denk dat wij moeten proberen proberen niet alleen te kijken naar wat we al weten, maar vooral kijken naar wat we nog niet weten. Hm. Ik, ik, ik geef een voorbeeld van, van wat ik doe als ik professor ben. Ik ben professor op de Universiteit in Turijn. En, ik, uh, en de eerste les die ik aan de studenten geef, zeg ik hen: uh, als, u, als u mij een vraag stelt waar ik geen antwoord op heb, dan hebt u 20 op 20. Hmm. Weet u wat er gebeurt? Die studenten die zoeken naar wat weet professor Pauli niet. <lacht> en weet u wat er gebeurt? Zo leer ik iets bij. Ja. Zo leer ik ieder jaar van een hele reeks van studenten... die mij vragen stellen waar ik verdomd geen antwoord op heb. En dan denk ik, ja, wat fantastisch dat ik van mijn student kan leren. En ik geloof dat we die bescheidenheid in al onze eer als, als, als, als, als mens moeten kunnen behouden. Wij moeten ons durven confronteren met de vragen waar we geen antwoord op hebben. En zo kunnen we... Vooruitgang boeken. Zo kunnen we nieuwe oplossingen vinden. Johan, heb jij het gevoel dat, dat, dat dit betoog van Günter Pauli soms zich tegen de mens keert? Een tikkeltje. Ja. Ik, ik, ik ben het ermee eens. De mens schat zichzelf te hoog in. Uh, de hoofdnaar leerling hebben gezegd, of we kunnen zeggen Lucifer. Ja. Maar het is wel de mens die er is. En de eerste. De zorg van de mens is toch zijn eigen overleving. Ja, dat is de vraag toch? zo langzamerhand? Moet je dat niet, daar niet zo langzamerhand aan twijfelen? Zijn we niet een beetje blind voor het vermogen van de mens met z'n allen op deze aardbol te overleven? Ja, maar ik vrees dat dat bij de mens hoort. Wat niet zegt dat je moet opgeven. Nou, maar dat en, doe jij wel. En, jij jij wil wel opgeven. Je zegt van nou, oké, okay, laat die mens zichzelf maar vernietigen. So what? Nee, Want dat nee, is de mens. Nee, dat, dat zeg ik niet. Nou, nou zo klinkt het wel een beetje. Nou, verdraaid. Ik zeg. Wellicht is het inderdaad eindig. Zoals de zon eindig is. Ja. Ik zou voor meer compassie willen pleiten voor deze mens, hoe beperkt ook. En het wel degelijk willen stimuleren om zuiniger te leven. Okay. Maar ik, ik merk wel op, ook bijvoorbeeld bij groene politici, dat die heel vaak groen praten, maar minder groen doen. Ja. En ook dat hoort weer bij de mens. Een beetje dus compassie, ja. Gunther, Een beetje compassie voor de mens, in blauwe termen. Nou, ik geloof dat we de mensen moeten inspireren, moeten uitdagen. De mensen oh, moeten we wel. de kans geven om verder te gaan... dan wat hij dacht dat het beste is. Ja. Weet je, weet je... Doen... niet opgeven. Nee, nee, nee, nee tegen nooit reden. opgeven. Daar zijn we nu niet mee bezig, zeg. Challenge. <laughs> Uitdaging. Dan. Le défi. Voilà. Oké, okay, daar zijn we er. Johan, ik dank je wel in ieder geval. Ook voor je je jullie ook. Voor je tegenspraak natuurlijk. Dank hè. je. U kunt Goedenacht. nog steeds bellen. Tot kwart voor, tot, het is nu kwart voor twee. Uh, bij Kazerloenen op Radio 1. Uh, nog kwartier? Nou, 0800 112. Nu, u kent het nummer. Ed Teunissen, Goede nacht. Oh. Nou, dat is interessant. Nou ja, ik zeg altijd zo, de mens is geboren en evolueert. Alleen de evo evaluatie... Wordt geperst in een tunnelvisie. Door mensen die een eigen belang hebben. Ja. En dus alles wat uh, vernieuwd. en uh, in verder gezichten. wat in ver. In, laat ik het zo zeggen. we zien wat we niet zien. Nou, dus de, de vraag is het antwoord. Nou, Socrates zei het eind van zijn leven. Ik weet dat, het, ik, weet dat ik het niet weet. Ja. Dus er moet gewoon gevraagd worden. Ja, precies. Nou, eh. Uh, ik uh, ben op de gedachte gekomen, kijk, um, ik, ik loop, ik geef warmte af. Ik geef 38 graden of 37 graden geef ik af. Hoe kunnen wij iets creëren dat op dezelfde manier werkt? Bijvoorbeeld met afvalstoffen, dat, iets, uh, dat is een soort verbranding krijg je. Dan gaat iets pompen en, je en het wordt verwarmd. Als je nou zoiets kan creëren, bijvoorbeeld voor huizen te verwarmen... Met lage, dat je ook lagere energie kan gebruiken... de overtollige energie kan gebruiken... om weer andere dingen op te vullen. Gewoon de, de, de warmte die de mensen in hun lichaam ja. Uh, produceren. Ja, en, ja, en, en dat dan is dan een heel ik, goed punt. Dat, dat is dan dan heel goed gezien. Punt. Ja, oké, okay, ja, nog even dan. Nog één punt, het is namelijk zo... als je dan zoiets kan creëren en je bouwt in zoiets op... je hebt geen batterij nodig om een walkie-talkie te gebruiken... dan zou het ook moeten gebruiken met jouw stem als energie overkomt en dat in elektrische prikkels overgaat... om dan bepaalde dingen te gaan doen. Warmte, energie ja. geven. Oké. Okay. Ja, dat klinkt... Ja, dat, dat, dat is exact. Dat is juist. Dat kan. Ieder lichaam is 60 watt per uur. Aan warmte dat wij afgeven. 60 watt. Nou, ja, ja. daar kan je dus al heel wat mee doen. En, en, en het mooie is dat wanneer wij ons realiseren dat we een, een, een ruimte hebben met, uh, laten zeggen, 200 mensen in een ruimte. Ja, 200 maal 60 watt is een, is een enorme energietoestroming. Waar we vandaag, wat is onze reactie? Wij zetten daar vandaag een airconditioning systeem op om het te koelen. Dus we, ja. gaan, we gaan ervoor zorgen dat het koud wordt. In plaats van te zeggen, nou, laat ons gewoon de warmte onttrekken. Nou, dat is deel van de logica. Uh, dat doen die... we zelf ook. Ja? Je? Als, als wij het te warm hebben, gaan we zelf zorgen voor een soort airconditioning. Je gaat vocht afscheiden om het te koelen. Ja. Correct. Exact. Nou. En wat nou het punt is, de accu's, dat is het grootste... Je, je, je hebt een accu. Het lekt een accu. Kijk eens, ik heb schone lucht. Nee, je verplaatst namelijk... De, de, de, de, de, de vuile lucht verplaatst je naar een andere gelegenheid... waar het geproduceerd wordt met grote kolenergiecentrales. Dus je verplaatst gewoon. Accu's moeten geproduceerd worden. Fabrieken moeten opgezet worden. Accu's worden clandestien gedumpt met kwik en cadmium in Polen. Dus je maakt een grote hoop vuil. Ja. Nou, als je zoiets kan ontwikkelen als de mens, dan kun je namelijk van het afval, het organisch afval... Je gebruiken als voedsel om je energie op te wekken. Ja. <laughs> nou, uh, maar gebeurde, heb je menselijke warmte, hè, als bron of ja. als accu. Is er al een concreet project, Gunther? Ja, waar, waar we, dat... we hebben de, de architect Anders Nukwist... die ook in het boek beschreven staat, ja. blauwe economie... Uh, die heeft uh, zulke sporthallen ontwikkeld waarbij je zorgt dat wanneer je twee, driehonderd mensen de sporthal hebt... Ja, die produceren warmte. Dan, die produceren warmte. Maar ja. dankzij die warmte maak je ook de sporthal frisser. Dus je gebruikt een warmtewisselaar... die de warmte gebruikt om koelte te geven. En nou, dat is, dat is wat heel wat dieren doen... Dat is een heel gekende techniek. Dus ook een gekende techniek van de warmtewisselaars. Daar zijn bedrijven voor die dat doen. Maar spijtig genoeg is dat wat de uitzondering. Het is niet de regelmaat. Ja. En het is een typisch voorbeeld dat bestaat. Maar dat wij niet een standaard gemaakt hebben. Nee. Wij ja. beschouwen het nog een beetje zoals een dierentuin. Ja. Laten we eens gaan kijken hoe dat dan wel zou kunnen. Ja, maar het is een mogelijkheid. Maar die moet ja? eigenlijk beter wetenschappelijk worden onderzocht. Hè? Nee, Uit, ja. wetenschappelijk weten maar... we exact hoe het werkt. Men moet dat niet onderzoeken. Maar er is nog ja. geen businessmodel. aan. Exact. Dus het businessmodel. En dan zeggen wij, nou, dat business model kan alleen maar lukken als je niet alleen dat ene element bekijkt van warmte in de lucht, maar dat je ja. dus ook bekijkt naar andere factoren. Die in hetzelfde gebouw moeten kunnen gerealiseerd worden. In het boek beschrijf ik hoe een school in het noorden van Zweden 41 verschillende van deze technieken integreert. Hmm. En dan heb je als resultaat dat deze school niet alleen gezonde kinderen heeft. Want alle kinderen ademen altijd frisse lucht in. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is de energiekost gedaald. En ten derde studeren ze beter. Dus wanneer je lage energiekost, hoge gezondheid... en goede academische resultaten tegelijkertijd in een school hebt... wat gebeurt er dan? Dan zeggen een aantal mensen, Nou, daar, in die publieke school wil ik mijn kinderen wel ja, graag, graag inschrijven. Wat betekent als er drie, vierhonderd families rond een school willen leven... dan gaat de grondwaarde naar boven. En dan zeggen we, nou, dat is de nieuwe vorm van speculatie. We gaan nu speculeren op gezonde kinderen en... Goed studeren. Ja, dat, dat, dat, dat genereert waarde, economische waarde. En dat is waar ik op het begin over sprak. Ja. Dat is de nieuwe economische waarde die je ja. toelaat ja. meer waarde te genereren. door het gebruik waar wij over nu gesproken hebben. Ed, dus, ja. dus het Moet klopt. Ik wil even één ding te zeggen. Ja, laatste. Dat, ja, het laatste is: er zijn mensen die hebben uitgevonden. maar die mensen worden afgeserveerd omdat een ander bang is dat hij geen geld meer kan verdienen. En nog één ding. Omdat de bla aarde blauw ziet, is niet helemaal. Er zijn witte stipjes in. Het blauwe is namelijk... Uh, dat zijn namelijk de frequenties van de stofdeeltjes die je ziet. Okay. Als, je rookt, als je rookt en je haalt het in. In het licht gaat het eruit, is het wit. Terwijl het rook normaal blauw is. Okay. Dus kun je nagaan hoeveel stof er onder aarde in zit. Heel goed. Water... Gezuiverd. Zodra ik dus een sigaret een haaltje neem en ik blaas het uit, is de rook wit. Is hij gezuiverd? Dankjewel, Ed. Goeienacht, nog. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Concurrentie. Oh, ja. Concurrentie. Maar goed, ik dacht even aan het verhaal van de Orinoco. Dat is een, een, een successtory. Waar <coughs> onvruchtbare grond langs een eenvoudige manier weer vruchtbaar Een symbiose. Grond. Symbiose. Dus een heel mooi verhaal, omdat we spreken over de symbiose tussen een plant, een, een, een pijnboom, een. een, een... En, en een paddenstoel. En doordat die twee samenwerken... Ja. is het mogelijk geweest om het regenwoud... dat dus nu al 100, 150 jaar geleden vernietigd is geworden... om veeteelt in deze regio op te kunnen starten... Ja. is het mogelijk geweest dat regenwoud terug uit te nodigen te groeien. En dan, en dan, dat is op een stuk van 8000 hectare gebeurd, ja, schrijf je in je boek. Ja. En dan komt er een grote Amerikaan... Als ik me niet vergis, William B. Harrison, bestuursvoorzitter van G.P. Morgan, ervoor om dat stuk uit te breiden naar 100.000 hectare. Hij bood dat de president van Colombia aan. Met een perso persoonlijk met een investeringspakket van 300 miljoen dollar. Je denkt: van, nou, dan nou, nou wordt het echt booming business. De president sloeg het aanbod af, lees ik op pagina 46 van je boek. Ja, dat is een van die koude douches die ik heb in het leven. Hè? Hoe, is het in, hoe, is het, hoe is het mogelijk dat hij nee zegt? En die heeft nee gezegd omdat ja, uh, hij bepaalde persoonlijke interesse had uh, in, het hele, in het hele initiatief. En die interesse waren niet zeker gesteld. En dus heeft gezegd: nee, die doet niet. Dat gebeurt ook. Koude douche. Koude douche. Hele koude douche. Nou, dat is, dat is deel van het leven. En daarom hebben wij gezegd: nou, we gaan door doordoen met ons Gaviotas-project. Zo heet het, Las Gaviotas. Maar weet je dat we vandaag voor onze bomen alle energie hebben om mobiliteit in de regio zeker te stellen voor toch wel die mensen? Mobiliteit dankzij herbebossing. Omdat we die bomen dat hars oogsten, dat hars... Wordt lokaal met stoom gesplitst in colofoon en terpentijn. En het terpentijn maken wij zo zuiver dat we kunnen gebruiken als brandstof voor de moto's, voor de tractoren en voor de vrachtwagens. We beginnen auto's daar. Dat is aan de oever van de Orinoco in uh, Colombia. Um, ik heb denk ik nog wel ruimte de laatste minuten voor Corrie. Corrie, dag. Cor Hallo. Goedenavond, dat ben Corrie Speer. Hallo. Dag, Corrie. Ik heb twee. Uh vragen aan meneer Groente Pauli. Ik ja. uh, ben onderneemster in Rotterdam. Ik uh, doe een dierenwinkel. En dan hoor ik in het begin van de uitzending over de koffiedik. Daar kweken ze paddenstoel op, had ik al vaker gehoord. Maar daarna wordt het, uh, wordt het dierenvoer van gemaakt. Ja. Daar kan ik me eigenlijk geen uh, voorstelling van maken. Wel, wat er gebeurt is dat uh, die paddenstoel, dat mycelium, dat, dat, dat, dat witte... dat de paddenstoel achterlaat, ja. uh, dat is rijk aan aminozuren... En die aminozuren zijn juist de hele variëteit van aminozuren... die je eh, graag honden en katten eten. En, en, en natuurlijk is, is een hond en een kat niet, niet normaalwijs gevoederd... Met, met dit soort van koffiedik. Maar wanneer die kleintjes zijn... Eh, dan, en als ze dat dan leren te eten... dan gaan ze voor de rest van hun leven graag hebben. Ja, ja. En dan had ik nog een vraag. Ik ben ook hondentrimster. En wij produceren ontzettend veel hondenhaar. En nu ben ik al heel, uh, een hele tijd bezig van, we, gaan, we gooien het maar weg. Maar eigenlijk kan daar ook weer van alles van gemaakt worden. Ja, natuurlijk. Hondenhaar is da daarin boven uh, één van de interessante bestanddelen om balssoelen te kweken. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar dan moet er, moet er dan eerst uh, olie aan te pas komen? Zoals... Nee, nee, Nee, nee, nee, nee. Je moet het gewoon mengen met andere dingen. En, en dus wij, wij, wij, wij vergeten dat de paddenstoel is zoals een mens. Als u alleen maar friet krijgt, dan denkt u aan Belgen, zoals ik. Maar wij hebben toch liever frit met wat anders erbij. met Een beetje mayonaise of een, beetje, een stukje vlees of een, of een, of een worstje of zoiets. Dat betekent, wij moeten ook die paddenstoelen, variëteit aanbieden. Variëteit is belangrijk in het leven, voor iedereen. En, en ook voor die paddenstoel. Dus alleen haar doet het niet. Nou, dat zijn nee, nee maar, het is, het is, maar het is wel mogelijk allemaal. Het is mogelijk en, en, en het gebeurt. We, weet je dat in Japan, voor de Edo-revolutie, dus voor 1848... werden zelfs de nagels verzameld om daar paddenstoelen op te kweken? Ja, ja. Hm. Nou, dat is nou, niet prettig. Letterlijk. We weten dat die verdomde... Uh, Teenagels af en toe wel een paddenstoel hebben, maar is niet eetbaar. Nou, de Japanners die gebruikten dus uh, nagels uh, van, van handen en voeten om, om daar paddenstoel op te telen. Zo. Ze hadden dus een, een, hele, een hele industrie opgebouwd gedurende uh, 200, 300 jaar om, om ervoor te zorgen dat dat niet werd verloren. Ja, ja, zo weet ik. Nou, dat is wel heel interessant. Zo uh, las ik ook dat ze in China nu een fabriekje gemaakt hebben waar ze dus die hondenhaar verwerken en matten maken... en dan ook weer de olie van bestrijden. Ja, de van dat manier. is om, om, de, om, om olie, uh, vooral petroleum... dus niet vegetarische, plantaardige olie, maar dus, uh, dus uh, synthetische olie... om die te absorberen. Ja, inderdaad, maar je hebt, ze hebben niet voldoende hondenhaar. Niet voldoende. Nee. nee maar we gooien, ook, we gooien ook zo veel weg. Inderdaad. Want ja. uh, van een dier komt natuurlijk veel meer halen als van een mens. Ja, en, uh, dat, is allemaal, dat zou je allemaal kunnen gebruiken in feite. Ja, dat ja. bedoel ik. <laughs> maar jij bent als onderneemster daar wel in geïnteresseerd, in, in die manier van denken? Ja, ik absoluut. Ja? Je gelooft ik daarin? Ik ben ook al wat aan het verzamelen en zo. Oké, okay. nou wat is goed van je. Um, dank u wel. Fijn, fijn om je. je even gesproken te hebben. Hartelijk dank, een prettige ja. nacht verder. Ja, dank je wel, jij ook natuurlijk. Tot ziens. Het is tijd... Ja? Gunter Pauli, dat is zeggen, het, het is altijd tijd. <laughs> maar uh, jij moet weer verder, nomaden. Wij moeten verder. Wij moeten, wij moeten nog even slapen. Ja, je moet slapen. En uh, wat ga je morgen doen? Jan -Jan? Morgen heb ik uh, heel de dag uh, in Amsterdam meetings met uh, de media. En s'avonds om uh, zes uur ben ik op slot uh, zijst om de Nederlandse uitgave van mijn boek officieel kijk, voor te stellen. Kijk. Nou, Slotzeist. Ik ben Achten blij uur. dat het er is. Um, het boek, De Blauwe Economie... Um, je bent volgens mij een man met een blauwe gitaar. En daar kunnen we er best veel van gebruiken in deze wereld. Dus ik wens je veel succes. Zometeen gaat hier op deze zender natuurlijk de EO nog eens even door. Morgen heeft Guilaine, um, mijn collega te gast, Aad van Nes... En die heeft na zijn pensionering een eigen bedrijf opgezet... om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Werken maakt gelukkig. Nou, kijk, akkoord. Dat, dat, akkoord. Ja, er zijn overigens vele manieren van werken. Als u nog eens geïnteresseerd bent in de duizelingwekkende hoe, mogelijkheden... die de natuur biedt voor verschillende soorten werk... en uh, businessmodellen die daar aangehangen kunnen worden... dan raad ik u dit boek aan, Blauwe Economie, 10 jaar...